11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Anders kan dan stoppen met mediation in strafzaken. Die vorm van bemiddeling tussen daders en slachtoffers kost meer dan het oplevert. Van der Steur zal nu veel meer geld uittrekken voor een ander nieuw middel in strafzaken: spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal. Minister Ploemen voor Buitenlandse Handel noemt het goed nieuws voor Nederland dat ook België achter het CETA-verdrag staat. Het verdrag met Canada kan nu waarschijnlijk binnenkort worden ondertekend. Volgens Ploemen is het verdrag heel belangrijk voor miljoenen banen in Nederland. In de GGZ-instelling in Kloetingen in Zeeland is een man neergestoken. Hij zou in zijn keel zijn gestoken en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het slachtoffer is een cliënt van de instelling. De vermoedelijke dader, ook een cliënt, is opgepakt. In de instelling in kloetingen worden mensen geholpen met problemen als psychiatrische stoornissen en verslaving. De brandweer laat, wax, laat de waxfabriek in Bladel die in brand staat gecontroleerd uitbranden. Het bluswerk duurt naar verwacht nog de hele dag. De brand in Bladel brak kort voor middernacht uit door nog onbekende oorzaak. Een aantal mensen werd geëvacueerd, niemand raakte gewond. Mensen kloppen steeds vaker bij de kerk aan als ze in financiële problemen zitten. Uit onderzoek van Kerk in Actie blijkt dat vorig jaar 50.000 mensen om hulp vroegen bij een kerkelijke instantie. Dat is een kwart meer dan in 2012. De inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden om internet en telefoonverkeer af te tappen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministerraad vandaag bespreekt. Het kabinet wil dat de AIVD en MIVD grotere hoeveelheden internetverkeer mogen aftappen en doorzoeken op specifieke informatie. Bij de Oost-Siberische Zee zijn twintig mensen gered van een groepje eilanden. Ze zaten al weken vast omdat hun boot kapot was. Het eten was op en door de kou waren ze er slecht aan toe. Volgens Siberische media waren de mannen op zoek naar fossiele mammoetslagtanden. Het weer bewolkt en wat lichte regen of motregen, later wat zon en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB. In de randstad Vielen bij Utrecht, op de parallelbaan van de A2 richting Amsterdam, staat tussen Knoppend Oude Rijn en utrecht Leidse Rijn 2 kilometer nog een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Music mm -hmm. Heather Woods en ze leek een beetje uh, op Eva Kessen, die vonden uh, de gasten hier in de studio waren aanwezig. Toch tenminste al één gast, Hans. Hans, jij vond er op Eva Kessen die lijken? Ja, ik vond uh, ja, Eva Kessen die uh, een mooie vrouw, overleden. Ja. Een jonge vrouw. Ja. En um, een huidkanker trouwens, hè? Ja. Melanoom. ja. Ik speelde ooit wat gitaar, daar ben ik mee opgehouden, maar door haar ben ik weer begonnen. Mm -hmm. Oké. Okay. En kwam, welk nummer was dat? Uh, fields, um, fields of Gold? Of, of, uh... Ja, zeg maar ja. Ja, <laughs> ja. We zitten hier met uh, Hans Wolf en Jos de Jong. en we gaan het hebben over scheidsrechters nog even. Want Hans, jij had wel een interessante vraag daarover, vond ik. Ja, nou, wat, ik, oh, sorry. wat ik daarover wil <laughs> zeggen... Henning ja. haakt even in. Nou, uh, er mensen. was een wedstrijd met Roda JC. Oh ja. En daar vloot uh, Bas Nijhuis. Ja. Ik moet niet... <klaas> Ja, gezond omdat het weer zo geweldig is in Nederland. Daar hadden we net een hele discussie over. Maar uh, dat was Roda J.C. Heerenveen. En Bas gaf drie gele kaarten. En iedereen zou het overnemen. En het zou ingevoerd worden. Ik heb er niets van gemerkt. Ja, Henny, ik ben daar best zagrijnig over. Ik geloof Ook dat het al een maand geleden was dat. Kun je je wel herinneren. Die drie gele kaarten hebben overigens geleid tot drie rode kaarten. Dat was de tweede. En ik denk, verdorie... Er is dus iemand die lef heeft, die zijn nek uitsteekt. En daarna heb ik van de KVB niks gehoord. Ik heb niet, laat ik zeggen, van de wereld draait door. Ik denk, haal die man nou eens binnen. En zeg van jij, belef om eens een keer van dat gezeik af te zijn op het veld. Jij laat het zien. En daarna niks. Jos, hoe kan dat? Waarom ja. wordt er niet opgetreden, Jos? Waarom, Tegen wordt er? protesterende spelers. Heb, waarom wordt er niet opgetreden tegen protesteren? Ik, ja, ik, okay, ik begin bijna te stotteren, dat doe ik niet. Ik vind het gewoon belachelijk. Ik vind het gewoon dat er wel opgetreden moet worden tegen die gasten. Die gasten die denken dat ze alles, alles kunnen doen, alles kunnen laten. Uh, ze schromen zich niet om iemand op een gigantische wijze onderuit te halen. En dan bij de scheidsteg en claimen dat ze een vrije trap willen hebben. Ik, uh, ik ben er zelf helemaal niet van gediend. Ik heb daar een pesthekel aan. Ik zeg ook van tevoren in mijn praatje wat ik nog steeds hou van jongens, uh, ik ben gek op theater, maar uh, theater op het veld, uh, daar moet je bij mij niet mee aankomen. En als ze tegen mij tekeer gaan, dan is er meteen uh, gele kaart en move wegwezen, vijf minuten eruit. En ik wou dat, ja, ja, ja. dat ze dat op, op hoger niveau ook eens een keer gingen invoeren. Van. Ik vind het eigenlijk zo belachelijk, je kunt erop bij... In uh, wat voor wedstrijd dan ook. Je kunt iemand onderuit trappen. Je krijgt een gele kaart. Je mag gewoon doorspelen. En dan mag je nog eens een keer een overtreding maken. En dan krijg je eindelijk een rode. Ik vind als je iemand onderuit trapt. Of je hebt een grote bek tegen de scheidsrechter. Meteen move, wegwezen, eruit. En laat je team maar merken dat, uh, dat ze gedupeerd worden. Door jouw onbeschofte gedrag. Ja. Dat heeft veel meer effect dan iemand een gele kaart geven Die misschien wordt doorgegeven naar de volgende wedstrijd. Als je toevallig in deze wedstrijd geen twee gele kaarten krijgt. Dan gaat hij misschien mee naar de volgende wedstrijd. Misschien ook niet. Ik weet niet wat de policy daarvan is. Bij de ene, ene league is dat wel zo. Bij de andere league is dit niet zo. Dus volgens mij ook geen lijn op te trekken. Ik vind het gewoon belachelijk. Stuur die hem meteen weg. Move. Wegwezen. Kop dicht. Je weet hoe het spel in elkaar zit. Je, je, je hoort respect af te dwingen. Uh, niet alleen naar je spelers. Maar ook naar je scheidsrechter, Ook naar het publiek. Uh, hoe gekker jij je gaat gedragen op het veld. Hoe meer je gaat schelden. En hoe meer rotsen je gaat trappen op het veld. Hoe meer ellende je ook van de tribunes krijgt. Met allerlei vreselijke dingen die er allemaal uit voort kunnen komen. Ik vind het gewoon belachelijk. Hij ja, moet maar, gewoon maar, optreden in de KNVB. Moet gewoon zeggen, mannen eruit, koppen dicht, wegwezen. Ja, dat vinden we allemaal jammer dat dat niet gebeurd is. Dat het niet opgepakt is. Maar, mag ik twee dingen... Eentje hebben we net al genoemd. Dat is dus die, die, wat de huiskamers bereikt. Dat is dat die Nijhuis zijn nek uitsteekt. Dat is wel een hele goeie. Maar wat ook de huiskamers bereikt... is dat commentatoren ja. op tv zo'n waanzinnig slechte regels kennen. Ik heb vier korte voorbeelden, Jos, voor je. Ja. Hij hey, schrijf ze was aangeschoten, Hans. Ja. Wat helemaal niet bestaat. Ten tweede. Ja. Uh, laatst hoorde ik vorige week nog dat een commentator op tv zei... Kom op, zeg deze overtreding in het strafgebied... was toch niet zo ernstig om een penalty te geven? Ja. Potverdoei, een overtreding is een overtreding. Ja. Een derde is buitenspelsituatie de die vaak niet onderkend worden als ze wat ingewikkeld zijn. En de laatste wat ik wekelijks meemaak op het veld... dat is dat een vrije schop mag onmiddellijk worden genomen. Tenzij de scheidsrechter zegt dat je moet wachten. Dat heeft vaak met een muurtje te maken. Ja. Maar... En het snel nemen van een, van een vrije schop... als die bal dus stil ligt, hè, let op... kan enorme voordelen betekenen... voor, degene, voor de partij die dus uh, pech heeft gehad... Dat, ze vrije schop, uh, dat er iemand een schop heeft gehad. En, maar het kan enorme voordelen opleveren voor een partij. Maar wie weet nu... dat je een vrije schop onmiddellijk mag nemen... zonder dat de, de, de scheidsrechter een fluitje... De eerste wedstrijd van Björn Kuipers... waar we het mm -hmm. net over hadden, die hij floot. Daarin is gebeurd dat er een vrije trap was en die werd ingeschoten en die telde. Ja. En hij, liet hem, hij heeft hem dus ook geteld. Ja. En dat, zo hoort het ook. Ja, maar... Behalve wanneer ze de fluit in de lucht. Exact. Hè? Ja. Dan... En in de snelheid, niet, je hebt gelijk. Maar ja. In de snelheid is het wel vaak zo dat die bal niet stil ligt als ze hem nemen dan is dat de reden. Ja. Maar afgelopen zondag was het nog... dat, dat ik een commentator zo op horen zwetsen. Wat ik heb bedoeld te zeggen is... Jos, als er dan de top dus in de huiskamers... al zoveel onzin over ons wordt uitge... dan weten de spelers het niet. De trainers weten het niet. Dan heb jij daar dagelijks toch ook last van op het veld. Ja, maar sterker nog... ik heb af en toe het idee dat ook de, ook de voetballers zelf... de niet helemaal goed kennen hoor. Ja. En hoe vaak hoor je niet dat... jeetje... Je... Oké, okay, ik fluit al jaren. Ik kan de gekste situaties opnoemen. Echt belachelijke dingen. En De buitenspel is, is iets waar iedereen altijd tegen te gaat. Ook al ben je er absoluut van overtuigd dat het buitenspel is... dan staat er iemand 20 meter achter die staat te schreeuwen dat het geen buitenspel is. Of omgekeerd. Jos, ik vloot vorige week, twee weken geleden... het derde van HFC, wat toch niet laag is. Hè? En er is altijd een grensrechter die niet spoort. Of vaak twee... <laughs> Dus als schrijfsrechter ga je proberen op één van die twee op de ene lijn te zitten van buitenspel. Dat deed ik. Hmm. Ik stond op de lijn met de grensrechter en ik constateerde dat er drie man buitenspel liepen. Hmm. De grensrechter constateerde het ook. Toch zijn er nog vier HFC's die naar me toe lopen en te zeggen dat ik het verkeerd gezien heb. Ja, dat is belachelijk. <laughs> Ja, op zo'n moment moet je eigenlijk gewoon de het, de, aftalleider de, de naar je toe roepen en zeggen dat je in ieder geval gediend bent. En jongens, koppen dicht. Ik ben de scheidsrechter. Ik bepaal of het, of het buitenspel is. En als ik uh, overeenstemming heb met mijn assistent aan de zijkant en wij zijn ervan overtuigd dat het buitenspel is, ga naar de dag fietsen. Dan is het gewoon buitenspel wegwijzen. Hey, Marco van Basten nog een half jaar, jongens, en de buitenspelregel bestaat niet meer. Het zou heel apart zijn. Ik ben heel benieuwd wat voor uitslagen je dan krijgt. Ajax, Feyenoord, 23-12 of zo nou, in ieder geval voor Arjen. <laughs> uh, Charles. Ja, ik wou eerst even aan Ron vragen. Ron, hoe gaat het met Musher? Ja, daar gaat het heel goed mee. Uh, dank dat je dat vraagt, Charles. <laughs> Musher is uh, mijn beentje, dames en heren. En uh, uh, volgende week vindt in Hilversum de Week van Muziekids plaats. En Muziekids is een prachtige stichting. Waar eh, studio's in eh, ziekenhuizen worden gebouwd. Waar kinderen die daar verblijven van 5 tot 18 jaar muziek mogen maken. En dat onder begeleiding. Ze kunnen ook les krijgen. Ze kunnen in ieder geval even de stress en narigheid vergeten van dat verblijf in het ziekenhuis. Uh, er bestaan uh, momenteel uh, drie, vier uh, studio's in Nederland. En die krijgen allemaal de naam van een uh, bekende Nederlandse artiest. Dus er is de Guus Meeuwis Muziekit Studio in Nick, Tilburg. En, Nick en Simon in Beverwijk. Nee, Nick en Simon, dat komt nog. Oh. Daar ben ik toevallig van de week, want ik ben secretaris van het bestuur van deze mooie stichting ja. uh, geweest uh, in het ziekenhuis. Om te kijken welke ruimte wij daar kunnen krijgen. En uh, die studio moet nog gebouwd worden. Maar die staat ook, uh, die zit eraan te komen, maar er is nog een... Uh, René Vroger, muziek in oh ja. Blaricum. En er ja. is een Ali B muziek in Almere. Afijn, volgende week in Hilversum, de week van de muziek. Daar wordt geld opgehaald. En op vrijdag 4 november is een grote Benefietavond op het Marktplein. Al daar met onder andere Gers Doel en Girlband. En uh, uh, wie is er nog meer? Kenny B komt. Nou, afijn, een mooi Benefietconcert. Dus we hopen zoveel mogelijk centjes binnen te halen. En op donderdagavond mag ik zowaar met mijn bandje... Musher in Cartouche spelen. Café Cartouche in Hilversum. Dus okay. daar gaan we ook centjes op ja, en We gaan een mooi ritje maken. We gaan ook duiken. We gaan beneden het pijl van de zee. De, goed. Beneden de sea level. Dat doen we met de Good Ride. Heb je daar iets over, uh, over te vertellen over dat nummer? Nou, dit, dit was ons eerste EP'tje. En uh, daar staat onder andere de Good Ride op. En uh, we zijn nu bezig met de opnames voor een tweede EP. Kijk. The time, 24/7, chasing down the hands of the clock, but I ain't gonna get them. Always I am two steps behind, and there's only one thing I can do. I know a place where you don't need time, that is where I'm going to. that I'm And the stretch trees that I only need to follow. Going for a good drive to East, I'm gonna have a good time. at have full speed and time well spent for one summer half, though I'm shifting down my gears instead. We hebben even mooi meegepikt. We are going for a good ride. Ik hoop dat u meegenoten hebt van het ritje luisteraars van Musher, uh, Waar ook onze gast van... Nee, niet gast. Presentator van vanmorgen, zo moet ik het zeggen. Ron Perenboom, voor deel van uitmaakt. En hij heeft al heel, heel veel beroemde mensen... Uh, all over de wereld in de muziek meegemaakt, zoals Paul McCartney en, en uh, ja, uh, worden met opkaten over Brian Wilson. Ja, uh, yeah. zeker. You, you, yeah. na you name it. Ja, yeah. yeah. yeah. nou, als je straks Queen hebt klaarstaan, staan, dan heb ik er ook nog veel leuk van. Okay. Nou. Maar eerst gaan we even naar Henny, want jij hebt aan de lijn. Ik heb ook een beroemde man, een beroemde yeah. Brian aan de telefoon. Een famous Brian. London Calling. <laughs> How's the weather there, uh, Brian? <laughs> It's overcast, Henny. and uh, how is it over there in Danforth? Same so, it, here, shit. Oh well, the winter is coming, gentlemen. The winter is coming, and the football is getting better. <laughs> Why? Because because Man United won. <laughs> uh, well, did you see the game? It was dreadful. It, it was, was absolutely dreadful. I, I will never watch British English oh, yeah. uh, mm -hmm. soccer anymore because it's it's boring. It's it, it's I must say it's going through depressing uh, patch at the moment um, it, it, even on the Premiership now there's so little goals games are 1 nil defensive play um, it, it has to get better but in reality the two games this week we had Spurs uh, Tottenham versus Liverpool and Manchester City versus Manchester United and they were dreadful now having said that Manchester City played all their second team literally uh, Manchester United Yeah, the problems just seem to be getting bigger and bigger. Tottenham and, and Liverpool, dreadful passing. No ball control. Uh, Sturridge, yeah, got two goals. But it, it, was, it was, I agree with you, it was dreadful to watch. But yep. we have to look forward, you know, we, we, we look at this weekend again. Um, they have played nine games and there's six, sorry, there, there's one point between the first five teams. Or six teams, possibly, which uh, you know it it it's hopefully will be, be a good league this year rather than uh, just one team overdoing it. You know, so we look forward. We we look forward. It's about time, Brian, that the winter is going to start in the UK again, isn't it? I mean, it's in the winter, in the winter time, the uh, the English uh, footballers seem to be play a lot better than uh, than over summer because you, you're you're so, not sir. used to, you're not used to uh, normal temperature. Yeah, yeah, and also like when, when this this season you see you saw you had such an influx of new managers. You know you'd Mourinho, you'd Conte, mm -hmm. club, and they're all just finding their, their position now. Now now Conte in Chelsea is is he's really showing his form these, these these days. He's you know the team are beginning to come. Okay, they lost against West Ham midweek, but then again that's the League Cup. But he's beginning. He's got his team in order. He's got his three-man defence in order. Five across the middle of the field. Uh, Costa is beginning to score. You know, mm -hmm. he, this is the team I think will do it. Klopp is doing... He, he has, the I, I suppose, the benefit of uh, last year. He had six months to prepare last year. And now he's got his side playing like Dortmund. They chase everything. They move fast. Uh, But, uh, he's got two great Brazilian strikers. Um, uh, Flamingo, Flamingo, and, and uh, whatever the other guys name is. <laughs> Was hij he, was eigenlijk he uh, confronted met met een lot of players uh, being sold by the end of the season and new ones to come in, Of did he more or less continue with the same team als last year because then obviously he's got an advantage above a lot of other uh, yeah. other clubs. Yeah. Yeah. yeah, yeah, that's definitely his advantage. Right. He he, he ja, er uitgaande dat al die Zandvoorters uh, zo goed uh, Engels praten. <laughs> Misschien toch eventjes af en toe samen wat wordt gezegd wordt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> There you go, You yes, a compliment. Oh my God, I got, I got to translate it in Dutch? <laughs> no, no, no, I understand the compliment. <laughs> uh, Brian, uh, I, I just said uh, we have to translate it now and then for the Dutch uh, audience because oh yeah. oh they, yeah. don't, they don't always speak English uh, like our guests here do. <laughs> Uh, Pardon. My, my apologies. My apologies. Okay. What about artificial uh, fields in uh, England? Yeah. That, that's well, we have we have discussed that slightly last week. Um, yeah, it's still a study. It's it's going to be a huge problem. And in reality, there's not so many artificial fields in England. There so many. Why is that actually? And because if you, if you look in in, in in Holland and in Europe, it's much more so. Yeah. Have you got any idea why? Why is that? Because of, because of space there's more space, yes. <laughs> what you know, in the UK? <laughs> yeah, of course. Per capita, there's more space. In Holland, Holland is, is a very populated country, and, and yeah. especially in the urban areas, like like uh, up around Amsterdam and where you are and Harlem, and there there's not much space. So, what yeah, do I, I I don't quite understand this, Brian. I mean, what, what space got to do with artificial grass or normal grass? Oh yeah, yeah, yeah. Well, if you had the more fields or so what? More fields, exactly. My oh point. right, more, okay, more okay, Sorry. yeah, you, okay. Know, you have the you have the alternative of uh, um, big uh, parks, and and you you know you mm. can put fields in there, and they can rotate the, the, the playing places faster. Yeah. Whereas in in Holland, every Saturday and Sunday, uh, the pitch is used. Every minute of the day. Yeah, okay, that's right. Um, that's true. You know, that's, that's but that's if you look true. at the, uh, if you look at all the, uh, all the fuss going on about the artificial grass and the uh, and the rubber and yeah. all that shit, uh, yeah. Um, yeah. Yeah. Yeah. on yeah. top of it, yeah. Yeah. Uh, the, the whole exercise and all seems to be increasing a lot, and uh, yeah. people are, are not very pleased with it at all. The investigations are being done. Yeah. But yeah. Uh, well, no results yet. But well, nobody, nobody knows what's no going to end. But well, yeah. Yeah. is it, yeah, it is, is the big yeah. topic in the UK as well at the moment? What is it? It it's it will be a problem all over the world if it's proven to be a, a, a, a, a, a, a, a what would you say, a, a cancerous orientated for a later date for the children. Have you ever uh, have you ever um, investigated the report of Amy Griffith? No, this is the American uh, girl, isn't yeah, it? Yeah, that's right. Yeah, and and she has. Um, I I read that report with right. regards investigating. Of course, there are bodies within the English FA. Ja. Nou, even voor het luisteren. We hebben het dus over kunstgras. Brian vertelt zojuist dat we, in Engeland, veel meer ruimte hebben om ook meer van die velden aan te leggen. Maar het probleem wat er speelt nu, dat kunstgras dus verantwoordelijk zou zijn voor bijvoorbeeld kanker. Ook bij kinderen, maar ook bij volwassenen die erop spelen. Dat speelt dus ook in Engeland kennelijk. Want Brian zegt, dat is all over the world een groot probleem. Brian, still happy ja. to be an Irish guy? Irish. Oh. Eddie. <laughs> I mean, look, I'm, I'm, I'm so lucky to be Irish, you know. Everyone wishes to be Irish. <laughs> Why is that? Because of <laughs> the whiskey. <laughs> <laughs> Then you have ah, to be a Scotch. More than that. It's a, it's a mindset. <laughs> <laughs> it's a mindset. Brian, we talk to you <laughs> next week again. Indeed. Jeff. Have a good weekend. Okay, but, uh, Brian. And uh, Keep an eye on, on Ronald Koeman West Ham game this weekend. We will. Um, He will Everton, win again. Everton, no, Everton haven't, haven't won four No, games. but he's going to win again. I, I think he'll come again. I, I think he'll come again. But he'll be back in business over the weekend. Don't worry about it. <laughs> he'll have to stop winning soon. He's falling behind. Oké, okay, gentlemen. Oké, okay, Brian. Great, go Brian. speak it bye to bye you bye again. Bye, See you bye. Well. bye, bye, bye, bye. bye. bye. bye. bye Even terug naar de kunstgrasvelden, Want uh, de producenten van de korrels... Die hebben aangeboden om uh, onderzoek te doen, hè? Ja, uh, er is een uh, autofabrikant die nu heeft aangeboden om... Uh, een autobandenfabrikant. Ja, een autobandenfabrikant. Ja. Die heeft aangeboden om uh, clubs... Die, uh, die meer zekerheid willen hebben over de uitslag of die rubberkorrels al dan niet uh, kankerverwekkend zouden kunnen zijn, om daar een onderzoek uh, voor te plegen. Elke club die kan zich bij die fabrikant, ik ben de naam even kwijt, moet ik opzoeken, no. melden voor een onderzoek. Maar het is één fabrikant die dat uh, heeft gedaan en het is, op mijn zin is het ook maar één fabrikant die die rubberen korrels maakt. Dus ik denk dat het onderzoek uh, ook uh, eenduidig zal zijn. En als bij één club zij erachter... zij constateerden dat het niet schadelijk is... en er zijn nog 99 andere clubs... die zich ook gaan aanmelden... dan is het resultaat waarschijnlijk overal hetzelfde. En, en dat het we binnen vijf minuten klaar zijn. En het is natuurlijk een hele slimme... commerciële move. Natuurlijk geweldig. Zij en, en het ja, schept schep de, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> de band. Maar ja, ik heb van een paar clubs... heb ik nou ook... Eh, omdat ik dat artikel heb geschreven... Oh, die kunstgras een paar jaar geleden... zijn er ook een paar clubs naar me toe gekomen... die zeiden van... Je hebt het steeds over die kurkenkorrels. Hoe zit dat nou in Nou, kijk dan in dat artikel. Daar staat, ja, daar staat wel ongeveer in beschreven. Je hebt er ook over gesproken in de radio enzovoort enzovoorts. Maar hoe komen we eraan? Kun jij mij een fabrikant aanwijzen waar wij een paar ton van die kurk kunnen kopen? Zodat we al het uh, rubber kunnen wegzuigen en het op onze velden kunnen gooien. Ik vind het toch wel heel verpant Als ze dan naar mij opbellen. Ik vind het heel verpant. You're, you're the Coral Man. De Coral Man, ja. De artikel nee. heeft toch meer impact gehad dan ik had. Ik, ik stel voor dat we eens uh, even naar een liedje gaan luisteren. Ja. Ik, ik, ik, ik, uh, Jouw favoriet, hè? Nee. Nou ja, even, absolute favoriet. Brian May van Queen, de gitarist van Queen. Daar, uh, die heeft tot het einde van het jaar alle concerten afgezegd. Want het gaat niet goed met hem. Oh? En uh, ja, ik heb hem uh, ooit uh, mogen spreken. Het is mijn held. Ik ben gitaar spelen om zijn spel... Het was fantastisch en uh, dat is een zeer bijzonder man. Hij is ook nog eens astrofysicus, hè, moet je nagaan. Uh, en hij uh, heeft last gehad van prostaatkanker enkele jaren geleden. En daar is hij van genezen. Maar plotseling is het bericht eruit terwijl ze druk aan toeren zijn met Queen. Met Adam Lambert als ja. zanger. Jorgen Knul. dat doen ze fantastisch. Ik heb ze nog gezien toen ze in Nederland waren. Het is een geweldige show, een ouderwetse Queen-show. Maar ook, ook een beetje de stem van, van Mercury komt absoluut, het in de buurt. Absoluut, ja? ja, zeker. Die jongen kan het fantastisch. Het is okay. echt een geweldige show. Okay. Heb ik toen al gezien. Vorig jaar was het geloof ik in de Ziggo Dome. Dacht ik. En uh, ja, het was uh, fantastisch. Ik had zelfs mijn kinderen meegenomen. Want ik zeg van, eh, het is uit mijn tijd. Ik was oh. fan van ze. Ja. En ik wil gewoon dat jullie dat meemaken. En die waren ook helemaal begeisterd door oh, wat daar mee. gebeurde. Dat is echt heel mooi. Geweldig. Alleen uh, ja, nu komt het nieuws naar, naar voren dat ze alle concerten hebben afgezegd tot het einde van het jaar. En dat hij tijd moet nemen om zijn ziekte te bestrijden. En wat het is, is niet duidelijk. Maar laten we hopen, want er zijn al een hoop grote namen ons ontvallen dat het deze keer niet nog een keer is... Another one bites the dust. En u luistert altijd nog naar Watertoren Sport... met presentatoren Heen Ruket en Ron Perenboom, Voller, Gastenhans, Wolf... en natuurlijk uh, Kost Jong. We gaan het hebben over de andere sporten. En dat doen we middels de twee kranten die we vrijdags behandelden. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. We beginnen met het uh, Nederlands Elftal, want Robben is terug in de selectie. Mannen, jullie reactie? Ja, ja. zeg het maar. Ja, J -j Jullie zijn, de terug. <laughs> zijn er terug. jij of ik? <laughs> nou ja, laten we eerlijk zijn. Wat die man ja. heeft laten zien... is natuurlijk van wereldklasse. En hij is nog steeds... Uh, ondanks zijn leeftijd uh, fit. Hij, hij heeft af en toe dippen, dat klopt. Maar wat wil je? Als dus je ziet wat voor een explosies daar plaatsvinden... In, in, in, de, in, de, laat ik zeggen, in de start, in de acceleratie, et cetera. daar zit zijn, zijn handicap ook, hè. Vooral de, hamstring en dijbeen, enzovoort. Ja, mag het ook naar die zeven, acht, ja, dat vind ik dus ook maar, Er wordt dus een gevaar, wat vinden we van? Ik zeg fantastisch. Uh, uh, meer van dit? Ik denk dat hij nog steeds een van de enigen is die het Nederland zelf dan een beetje fatsoenlijk kan dragen. Oh, okay. Nou, zitten, nou nee, dat, dat, dat is draaien. niet helemaal goed. Maar nee. ik. Uh, Oké, okay, ik ben voor de voorlopige sorry, sorry, ik mijn woorden terug. Jos, want je blijft dan het uh, onzin uh, uitkomen. Oké, okay, ja, dat is De voorlopige nou, groep bestaat uit maar. 22 spelers, ja. waaronder PSV. Bart Ramselaar. Ja. Die komt ja. van FC Utrecht. En ik vind het gewoon een openbaring. Zoals ja. die, uh, die jongen zich ontwikkelt. Geweldig. Maar ook uh, heerenveen Routinier, stijn Schaars is terug in de selectie. En ik weet niet of jullie Heerenveen hebben zien spelen. Maar ik ben onder de indruk van zijn kwaliteiten. Ja, dat was heel goed de laatste tijd. Ja. Leuk. Volgende week Nee, maar sorry hoor. Ik bedoel dit helemaal niet negatief. Maar ik ben gewoon een fan van die vent. Ik vind hem gewoon heel erg goed voetballen. En ik vind toch dat hij... In staat is om een hele hoop gaten te trekken. Waar, uh, ja, goed, ik kan er de tijd over blijven praten, maar je weet allemaal wat ik bedoel. Kevin Stroh. ten van de rest. Dat is nog niet helemaal zeker hoe die uh, zich gaat ontwikkelen. Daarom uh, we weten we niet of die erbij komt volgende week. En dat geldt ook voor Ron Vlaar, voor Jeremy Lens, voor Quincy Promes en Luciana uh, Narsing. En Elia zit er ook bij. Dus het zijn nogal wat mensen die op het randje zitten van wel of niet meedoen. Ja, het. Hmm, ja. ja, uh, we kunnen over individuele mensen praten... maar ik, ik heb altijd nog steeds voor ogen van... Uh, dat klinkt er misschien raar... maar het uh, Europese kampioenschap 1992... Uh, dat Denemarken won... terwijl ze uh, geplukt moesten worden... vanuit alle diverse stranden in, de, in, de, <coughs> in Europa... Hè, toen ze zich uh, niet geplaatst hadden... maar op het laatste moment uh, Joegoslavië moesten uh, vervangen. Het <coughs> Mij... Ik wil iets anders roepen. Dus niet alleen die individuele, maar gewoon het collectief... hoe mensen met elkaar overweg gaan. En daar wil ik toch eens aandacht vragen van jullie... voor de trainer van, uh, van Hoffenheim in Duitsland. De jongens staan op de vierde plaats... met een matig arsenaal aan spelers. Die trainer is een totaal onbekende... een jonge vent van 29 jaar. Amper sporen verdiend in echt het voetbal. Julian Nagelsmann. Die laat spelers spelen zoals ze zelf zijn. Ben jij goed in dit... Oké, okay, ben jij goed in dat? Laat ik zeggen, vier, vijf hele goede spelers. En daaromheen worden dus pionnen gecreëerd. En die man die, die scoort, die zit vierde in de Bundesliga. En dan zeg ik, van, dan heb je waterdragers nodig, je hebt schoffelaars nodig... je hebt technische jongens nodig, en zo kwamen wij dus op Rob. Rob is een hele technische jongen, maar geen schoffelaar. We hebben denk ik te weinig schoffelaars. Jan Wouters, waar is die gebleven? Um, Snijders kan het nog wel een beetje, maar... Ja, rond beton, dat zou er, zou er eentje kunnen zijn. Maar ik bedoel maar te zeggen, je hebt dus van alles... heb je wat nodig, een goede balans. En dat valt en staat, denk ik, met een goede enthousiaste trainer. Ik ja, ben was een, ben ik was het niet Hidding die dat ook altijd zo voor mekaar kreeg? Uh, vroeger, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Dat, dat klopt. Uh, dat, dat, dat, uh, van Gaal eigenlijk uh, in die zin ook... dat Van Gaal kan in mijn ogen alleen maar werken... met jonge nieuwe spelers... Maar niet met jongens die al gearriveerd zijn. Maar, uh, maar je hebt gelijk. En wat ik dus nu zie is toch weer het, uh, meer van hetzelfde. En uh, de, de, de individuele mensen, die worden, de het elf beste worden op elkaar gezet. Maar of het nou een team is, dat weet ik niet. Nou toch maar, blind is wel in staat een team te formeren. Dat vind ik wel knap. Ik heb in het begin heb ik wel eens mijn twijfels gehad over, uh, over Blind. Uh, of hij wel in staat zou zijn om inderdaad het team te vormen. En ik denk dat hij in het begin daar ook ontzettend veel moeite mee heeft gehad. Maar uh, ook, zijn, uh, ook zijn tegenslagen hebben, hebben een positief effect op hemzelf gehad. En ook op het uh, team volgens mij. Want je ziet toch dat hij steeds meer in staat is om een draad, rode draad door dat hele elftal te gooien. En dat mensen zo langzamerhand ook beseffen dat ze voor elkaar moeten opkomen. En dat ze inderdaad... Met elkaar spelen om een goed gefundeerd elftal in te zetten en resultaten te boeken. Mannen, de laatste 16 voor de KNVB-beker zijn bekend. En ja. ik ga geloven, begin te geloven, dat de kans dat een amateurploeg doorgaat heel erg groot wordt. En dan heb je er dus één bij de laatste acht. Zou dat niet leuk zijn? Weer eens een keer terug naar die oude tijd. IJsselmeervogels, Heer de Veen. Ik denk dat Heer Veen die wel kan winnen, maar dan komt hij. Volendam VVSB. Als er dus één cupfighter is, is het VVSB. Dus Volendam krijgt een heel moeilijke avond. daar ben ik van overtuigd. Zwolle-Utrecht, uh, Herakles-Sparta, Feyenoord-Ado, Vitesse-Jodan-Boys. Ik weet niet of je Vitesse heeft zien spelen uh, de laatste tijd, maar die raken geen bal. Geen knikker. Nee, is helemaal niks meer. Is Echt vreselijk. En dan Cambuur-Ajax. Nou ja, dat moet je ook maar afwachten. AZ, az WH. AZ is ook helemaal uit vorm. Ja. He dus, er kan van alles en nog wat ja. gebeuren, hè. Wel spannend. Het zou wel hartstikke leuk zijn om eens even die amateurclubs het, uh, weer eens te zien. Het zou zo mooi zijn, ja. Henny, als een amateurclub inderdaad heel ver komt. Want dat is de discussie die wij bij de Koninklijke HFC hebben. <coughs> waarom moeten wij nou per se betaald voetbalspelers hebben? Jij hebt zelf al eens gezegd, Henny, zou het niet mooi zijn dat er gewoon een amateurclub eens een keer kampioen wordt van Nederland? Ik bedoel, dat was denk ik 30, 40 jaar geleden ook zo. 50 jaar geleden, weet ik veel. Maar waarom niet? Ja. Het zou prachtig zijn. Het zou nou ja, kijk, zijn. Daar heeft de bond ook weer mee te maken. Ik noem je een voorbeeld. Tweede van HFC is vorig jaar landskampioen ja. geworden. Ja, die kunnen niet promoveren. Die spelen in de reservehoofdklasse, de hoogste. En die kunnen nergens heen. Waarom kunnen zulke clubs, want ook afc is een aantal keren een Nederlands kampioen geweest, waarom kunnen die niet gewoon hoger spelen? Je hebt toch ook jong, jong AZ en jong Twente, dan kan je toch ook jong HFC gewoon in een hogere divisie laten meedoen is eigenlijk heel raar, want ze zijn er, vorig jaar zijn ze kampioen geworden. En nu beginnen ze weer van vooraf aan in dezelfde klasse. En hopen weer kampioen te worden, weer van dezelfde klasse. Ja, ze hebben afgelopen zondag dat bankratie is. Tweede klasse, gewonnen met 2-0, daar. Ja. Henny, ik daag jou uit om eens iemand aan tafel te krijgen die dit uh, verdedigt. Nou, dat heb ik net gedaan. Nee, die, nee, die het, het, het plan van de KVB verdedigen. Ik bedoel, ik, ik, helaas kom ik alleen maar mensen tegen uh, in onze omgeving... niet alleen jouw omgeving, die deze kvb plannen niet goedkeuren. Nee, het lijkt ook... Een ik beetje, daag je uit, Henny. Ik ga erop in. Het lijkt een beetje op de KNSB. Jongens, wat is dat ook een ongelooflijke, ordinaire, slappe troep zeg. Waar ja, gaat het gaat nou echt een beetje om van... Uh, de ploegen tegen de nationale, of niet? Nou, nee, het nationale? Nee, het gaat erom dat er, ik geloof, 3 miljoen moet worden ingeleverd. Het is een... ja. Maar we gaan gelukkig vanmiddag schaatsen in Groningen. Vanavond, morgen en zondag. Dat sowieso. En uh, hopen dat ze. Ja, want het, het zou dus een, uh, een staking zijn. Hè? Ja. Maar uh, dat is niet meer het geval. Nee. Nee, maar het is wel leuk dat Sven Kramer, dus toch voor elkaar krijgt dat ze uiteindelijk 975.000 uh, haald hebben. Nou, terecht, want er blijft zoveel armen daar. Nee, kom op. En hoeveel mensen werken daar, joh? Ik geloof dat daar uh, over een gemeente, uh, uh, gemeente Zandvoort hebben het gehad vanmorgen, maar ik denk dat er bij de KNSB uh, tien keer zoveel werken. Ja. Of zitten. Moet je nagaan. Zitten, hè? Ja. Oh, werk, werk ja. Yes. <laughs> <laughs> Irene Wust tegen Ter Mors, jongens, op de 1500 meter. Dat wordt een partijtje. Dat is geweldig. Dat lijkt mij heel erg leuk in ieder geval. Maar ze zijn in vorm in ieder geval, dus dat is wel mooi. Hartstikke mooi. Ja. Er wordt dus geschatst. Ja. Fantastisch. Zeg, um, um, heb je nog meer in de krant of niet? Ja, nou, oh, okay. AD heeft ja. op de voorpagina het verhaal over de vier troeven op de flanken. Vier witte buitenspelers heeft Feyenoord-trainer van Bronkhorst Welke twee stelt hij op. Zondag in de topper tegen Heerenveen. Ik zou zeggen, als je de vier hebt, stel drie op in ieder geval. <laughs> maar het gaat hier dus tussen staan. Bazak, Zikoglu... Berghuis en Elia. Nou, voor ja. mij is het duidelijk. Toonstra en Elia moeten spelen. Maar ik zou die Berghuis er gewoon bij zetten. Ja, ik weet het niet. Ik vond Psychoglouw was ook niet heel erg... Uh... Wisselend hoor. Wisselend? Nou, oké. Okay. Dan nou gaan we doen wat jij zegt, Henny. Nou, nee. dat zal mijn zorg zijn. Ik hoop niet dat Feyenoord wint. Dus, uh... nee, ik vind je al iets vrolijker worden, maar misschien ja. vergis ik me. Ja, ja, ja dat zien ja. ja, wij ook door die, door die uitdaging van Hans, hè. Ja, ja dat, dat, dat, dat, is, dat heeft je getriggerd, hè? Ja, dat, ja. Je hebt weer een doel in je leven, nou, Oei, oei. Ja. <laughs> Nou, zie je nog iets leuks? Of ja, gaan we Thijs Zonneveld heeft dus een column. En sommige mensen, André Jansen bijvoorbeeld... heeft een hekel aan Thijs. Maar ik vind hem ontzettend leuk schrijven. En vanmorgen heeft hij het over... Van Basten in een maatpak met FIFA-logo... is te veel voor me. <laughs> <laughs> nu gaat Marco werken bij de FIFA. Zijn werkterrein is voortaan een bureautje... met laden zo diep dat al zijn ideeën... er jarenlang in kunnen verstoffen... Hij laat zich als een mascotte gebruiken door een stelletje narcistische bestuurders. Misschien heb ik het mis, ik hoop het. En verandert hij zijn in zijn uppie het voetbal tot die tijd ga ik in een hoekje zitten huilen. Nou. Ach, in een hoekje zitten huilen. Nou, CCR heeft daar een leuk liedje over, Daan on the Corner. corner, out in the street, Billy and the poor boys are playing. Uh, dat is althans wat ik versta uh, van de tekst. Uh, dat was natuurlijk CCR, oftewel de Credence Creed World Revival met zanger John Fogerty. Heb je die ook wel eens uit ontmoet? Uh... Nee, helaas niet. Dat uh, was eigenlijk Credence Clearwater Creed Revival. was een beetje voor mijn tijd nog. maar goed, nou ja, moet je uh, luisteren dat de Beatles zongen zongen en ook hoor. Nee, ja, goed. ja, maar ik zag ze net weer, ze waren in de Hall of Fame volgens mij. Zijn ze nu bij, ik zag iets in de kranten over, ah, okay. het is me niet helemaal duidelijk geworden. Hennie, Hennie, je ziet er ja. nog goed uit, Rom. Dank je wel. Goede leeftijd. Oh. Nou, Benny. Ja. Heb jij nou dat, die ster in de, de, de, de Walk of Fame er, van, van Donald Trump? Heb jij die nou kapot geslagen? <laughs> ik zag iemand met een houweel. Ik denk, hey, die is zo uh, zakkerij, dat die gaat. Die gaat uh... Jongens, laten we één ding niet doen. We hebben het met Zandvoort al moeilijk genoeg. <laughs> <Met de gemeente. laughs> Over Zandvoort gesproken? Ja. Waar ligt dat? Nee. <laughs> um, maar ik wil toch even terug met wielrennen. Ja, dat lijkt me verstandig. Een, uh, ja. Weet je wat zo leuk is? Uh, Mathieu van der Poel, de zoon van Adrie van der Poel... die is nu aan het doorbreken. Hè? Maar dat wisten wij al lang. Maar hij had 24 wedstrijden op rij gewonnen. Hm. En weet je wie er ook gek is op dat bloederen door de modder? Onze voorzitter. Oh ja, vind je dat leuk? Uh, ja, Hans vindt het leuk. Nou, wij, jullie vinden het ook leuk. En ik weet jou, Henny, jij... Houdt van hard werken met sport. Ja. Niet van dat lazy... Nou, dit zijn jongens... veldrijders, dat zijn hardewerkers. Um, maar ik ben een... Ik ben een van de pool afdek Ja, nee, die jongen was in 2015... Jij... de jongste WK. Uh, maar jij bent er niet in België geboren? Ik heb uh, net drie jaar in België gewoond... en daar ben ik totaal oh, gek geworden. Nou, uh, ik. Ik, laat me, laat ja. me, ik denk... dat zijn voornaam Sven is. En de achternaam niet ja. Kramer, maar Nijs. Nice. Klopt. Die man, de kannibaal van, uh, van Baal, de keizer van het veldrijden en Mr. Superprestige. Um, deze man is vanaf 2004, toen is er een incident geweest in Pijnakken. Jij, jij weet dat nog wel. Uh, toen hij, zat hij in een ploeg met een paar Nederlanders, Richard Groenendaal ja. en anderen. En dat was de Rabo ploeg En toen moest hij eigenlijk steeds in dienst van een ander team, van het eigen team uh, spelen. Ja. En die man had veel meer in zijn marge. Waar praat het dus 2004? Um, toen moest hij, er was weer een wedstrijd, de pijnhakker... en voor de zoveelste keer moest hij weer de tweede viool spelen. En hij is toen s'nachts, dat is het verhaal... is hij thuiskomend, is hij met een lege maag... is hij weer hele rondjes gaan fietsen, boos, boos, boos... en toen heeft hij besloten van... dit is de laatste keer, ik ga nu voor mezelf. En vanaf dat moment heeft hij werkelijk alles gewonnen... wat er maar te winnen was. Uh, zoek het maar op op internet. Nee, het is een ongelofelijke superprestige wereldbeker. Ja. Tweemaal WK. Uh, Belgisch kampioen, nou al wel 10, 12 keer. En in 2016 is die, uh, is die gestopt. Het is een nationale icoon. Het is een soort van baste in uh, België. Hij is gescheiden. Uh, uh, dat zeg je nou, een nationale icoon. Vergis je niet nou, over de populariteit van veldrijden in België. Nou, het is ook begonnen in... Uh, ik ken Vlaanderen, staan, je hebt gelijk, ja, daar met ja. name Vlaanderen. Dan, ja, hè? Niet zozeer ah, ja. Wallonië, maar we weten inmiddels dat dat twee landen zijn. <laughs> ja, die ja. liggen altijd was. Ja, um, maar het is ook ontstaan in Vlaanderen. Hè? Dus het is wel een aardig verhaal, zo rond 1900. Toen zijn de wedstrijden uh, uh, georganiseerd van dorp A naar dorp B. En niet meer dan dat ik het zeg. Dus laat ik zeggen, als je van nu bijvoorbeeld van Zandvoort... Uh, laat ik zeggen, naar Benneboe of Katten. Nou, en dan wordt dus niet gezegd hoe... Zoek het even uit. Dus dat betekent dat iedereen probeerde die, ja. uh, die directe lijn te pakken. Ja, zo kwamen ze dus dwars door bossen en weilanden en noem maar op. En dat is, uiteindelijk is dat een sport geworden. Ja. Uh, wij hebben natuurlijk hele beroemde jongens, maar zij hebben ze ook heel wat. Hoe ik bedoel, vroeger had je natuurlijk die Roger, Erik de Vlaming, uh, Libouton, niet te vergeten. En, maar Sven Nijs, dat is uh, de man. Het laatste wat ik over kan zeggen is dat hij toch... Um, het is een knuffelbeer. Hij is uh, twee jaar geleden gescheiden van zijn Isabel. Nou, dat, was, dat is maandenlang is dat een drama geweest. Maar nou, was hij toch uitgeknuffeld? Of niet? Hij was uitgeknuffeld, ja. <laughs> maar um, waarom is, is, uh, is Sven Nijs voor mij een topper? Deze het is, het is man het is goed in balans. Ik heb wel eens eerder gezegd: het is een soort Boris Bekker. De combinatie van lenig en sterk. Um, hij is matig in de sprint, maar hij heeft karakter. Het is een goed mens. Uh, een diplomaat en uh, ik denk dat die man in de toekomst nog een hele grote rol gaat spelen als coach van het uh, Belgische veldrijden. Nou zoveel over Sven Nijs dan. Ik, uh, ik moet je zeggen, ik ben geen echte wieleradept. Het fietsen vind ik hartstikke leuk, maar uh, ik ben een van die mensen die ooit een beetje ging afhaken toen al dat, die doping naar voren kwam en zo. Maar ik altijd en van kind af aan al als veldrijden op tv kwam studiosport of you of it. ik heb altijd gefascineerd naar zitten te kijken, omdat ik het zo zulke stoempers vond, Ongelooflijk. wat wordt daar hard gewerkt en ja, ik vond het dus een prachtige sport, een echte sport, een echte sport. Ja. Dus in die en, zin hard werken. En je zegt ja. afge, afgehaakt door doping. Ik bij het veldrijden hoor je het nooit. Ja. Nee, nou ja, dat ik denk is. Ja, veel... er was een mevrouw met een motor. Weet ja. je nog? Ja, maar dat ja. Ja. Is, is geen doping. Hè? Nee, maar je hebt gelijk, het is... Ik denk dat het doping nog weinig zin heeft. want Er zit ook wel een geluksfactor in, want je ja, het moet niet het vallen. Heeft geen zin. Ja. Uh, nee, het heeft geen zin. Nee. Uh, je moet niet vallen. Uh, je moet tactisch rijden. Je moet geluk hebben met het materiaal en, en, en dat soort dingen. En je weet zaterdagavond niet wat de volgende dag voor weeromstandigheden zijn. Hm. Het kan modder zijn, het kan uh, ijs zijn, sneeuw. En, en, en dat maakt het zo bijzonder aan deze mensen. Maar je kunt wat je zegt, ik denk dat het doping totaal geen zin heeft... Hm. Zeg, nog even, want we lopen natuurlijk weer een beetje richting uh, einde alweer. Nee, weer, vandaag uh, stoppen nu, we niet. Oh, vandaag gewoon, stoppen we niet. We gaan gewoon door. Nou, maar ik wil toch graag uh, of jullie nog iets, een leuk woordje richting gemeente Zandvoort hebben. <laughs> Jij ja, wil weten hoe die mensen heten die dit gedaan hebben. Nee, nou, nee, nee dat, nee, dat, dat niet doen we niet. Dat, scher, in, dat, dat doen we niet, want, in, want dan, uh, Hennie, dan kan je je linkje meteen inleveren. <laughs> ja, <laughs> ik geef in, het laatste woord is niet gezegd. Uh, we, we, we, gaan, uh, we gaan gewoon naar de bak en uh, gaan eens kijken waar de mogelijkheden liggen. We gaan het gewoon doen. Nou, nou, nou ja, dat is iets, uh, ik had dat nog opgeschreven uh, voor mezelf hier. Uh, er zijn natuurlijk toch andere mogelijkheden ook. En daar moeten jullie naar op zoek dus. Ja, ik denk, en Hans, misschien ben je het met me eens. We hebben natuurlijk een heel groot bedrijf in Zandvoort... dat in het verleden met André Jansen ongelooflijk veel sponsoring deed. Namelijk Holland Casino. Nou is het enige probleem natuurlijk dat ze bezig zijn Holland Casino aan het verkopen. Dus wellicht kan die beslissing niet genomen worden. Maar je zou je kunnen voorstellen dat zo'n sponsor erin stapt. He? Ja. Maar waar, dat is natuurlijk het probleem, het is weer kip ei-verhaal, uh, waar stapt. Er moet er weer een heel goed plan gedegen zijn, breed. Maar je wilt toch niet zeggen dat het plan dat er nu ligt geen goed plan is? Nee, maar de, de, de next step. Ja, ja maar, dat, maar dan heb je dus een sponsor nodig. Onder andere, ja. Eh, er, er is een kleinere sponsor. Er zijn kleinere sponsors, hè? die, die, die ja. kun je. Maar ik bedoel, dan moet je er twintig af. He, zie zo, uh, de Sushi Place hier, de beste van Nederland trouwens. Uh, die, die doen zoveel leuke dingen. Die zitten in het Palace Hotel hè, daaronder. Hartstikke goed. Maar, u hoort het allemaal. Het is, uh, we zijn er niet uit. Um, maar we gaan door. Misschien Henny weet meer dan ik. Of, uh, maar het zou heel aardig zijn als, als we reacties krijgen. ideeën, ja. voorstellen. Ja. Om te kijken, Zandvoort, zoek Henny op. En of zoek Hans op. Kom met ideeën, kom met voorstellen. Ik uh, zal er in de, in de krant ook aandacht aan besteden. Ik zal er in de krant ook aandacht aan gaan besteden. Ik, ik vind het gewoon zo'n geweldig initiatief om dit te laten plaatsvinden. Dat moet gewoon doorgaan op de een of andere manier. Nee, het gaat ook ja, door. Je kan, je kan ook, uh, wat? Het, gaat, het gaat ook door. Ja, maar wat je zegt over die sponsors, ik kan, uh, kan me dat voorstellen. Oké, okay, ja. laten we ervan uitgaan dat het doorgaat. Maar ik ga er zeker aandacht aan besteden in de krant. Ja. Jongens, je hebt het gehoord. 220 landen. 4,5 uur televisie over de hele wereld. 220 landen. 100.000 mensen het eerste jaar na het evenement in Zandvoort op visite. Extra. Jeetje, dan heb je toch een economische impuls. Dat is niet normaal. Als je dat niet ziet, ga je baan opgeven. En zo is het, Manny. Ja. Uh, nee uh, ik denk dat we zo'n beetje gaan afronden, is het niet zo? Ja, dat gaat helemaal gebeuren. Waarom ja. nou weer zo? Ja. We zouden zou doorgaan? Ik ben kwaad. Ja, ben nee. jij nu zag <laughs> Wij Nee, <laughs> helemaal niet zelfs. Nee, ik was het erg gezellig weer vanmorgen. Dank de gasten voor de komst naar de studio, natuurlijk. En nee, toch? Zeker, ja, zeker. Uh, Dank uh, ze. Jos, Hans Wolf. En, en natuurlijk ook. Uh, Ron, hartstikke bedankt. En ja, ook, Henny. En Charlotte. Nou, jongens, we hebben elkaar allemaal weer een schouderklopje gegeven. Nou, maar eh, doen eh. we horen het niet. Bedankt, hè? Ja. Ah, zo is het. En wij, nee, jongen, noemen is het ons, <laughs> wij noemen ons vandaag gewoon de Family of the Year, want die hoor je nu. En uh, we zijn allemaal held, dus het uh, nummer Hero. De Everyone deserves a Job to keep my girl around and maybe buy me some new strings her and her night out on the weekend and we can win.